Enkel Nederlands medium meer als verspreider van nepnieuws. Ook het laatste ergvuldiger te zullen werken. De vergadering van de VN-veiligheidsraad in New York... wordt vandaag geleid door minister Kaag. Dat doet ze omdat Nederland deze maand voorzitter is van de Raad. De Nederlandse delegatie bestaat vandaag helemaal uit vrouwen... vanwege Internationale Vrouwendag. Nederland had alle leden van de Veiligheidsraad opgeroepen... zoveel mogelijk vrouwen af te vaardigen. Op de agenda staat onder meer de verlenging van de VN-missie UNAMA in Afghanistan... Later deze maand zal ook premier Rutte een vergadering van de VN-veiligheidsraad leiden. Het weer het is op de meeste plaatsen droog, alleen in het noorden en oosten vallen nog buien. Morgen geregeld zon, smiddags vanuit het zuiden meer bewolking gevolgd door regen. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Nou, die kop is eraf van uh, dit uh, tweede uur. En het, uh, het, eindige, het einde van het eerste uur, dat was uh, dramatisch. Dat had allemaal te maken met uh, niet opletten op het systeem. En dan uh, gaat het systeem aan de haal met Jaap Koper. En dan uh, wordt dat dus drie keer niks. En dan moet hij op een pp fisher wijze. Zoals die uh, normaal gesproken ook uh, bij het, uh, de Rob Akdaal wordt De boel aan elkaar staat te kletsen. Sta ik dat dan ook te doen, maar dan voor de radio. Werkt allemaal niet. Goed, uh, dat was Annika met uh, het uh, nummer uh, Langshot. Moest even nadenken. Maar goed, 25 maart uh, gaat zij in ieder geval wat, uh, wat doen. weg, 28, dat is de plaats van Handen nu Het uh, optreden, dat is Play Pluck en Play Open Mic. Dat, uh, dat is onder andere van haar uit. En daar gaan een aantal uh, mensen wel uh, naartoe. Waaronder zij zelf. Dus dat uh, <laughs> zeg ik er maar even bij. Je moet er wel voor uh, naar Rotterdam. En uh, dat is uh, gewoon een open podium voor alles in iedereen. En ik neem aan dat uh, Annika zelf uh, daar ook nog wel wat nummers gaat uh, laten horen. Het is uh, het laatste werk uh, wat ze ooit heeft uitgebracht nog tot dit moment. Maar ze, gaat, uh, ze is al bezig weer met nieuw materiaal wat ik uh, begrepen heb. De laatste posting is, uh, daarover was uh, eind uh, december of halverwege december van 2017. Dus uh, muzikaal gesproken zit ze in ieder geval niet stil. Dus er komt dus nog wel wat aan mensen. Um, nou, je, je hebt het een beetje kunnen horen aan het uh, eind van het eerste uur. Dat er iets van plea for peace, die zat er ook wel in. En die gaat ook nu gedraaid worden. Maar wat uh, las ik ineens. Uh, de heren zijn uh, een beetje op weg om ook in Azië bekend uh, te gaan worden. Ik geloof uh, zelfs. Noord- en Zuid-Korea. Nou, dan heeft uh, zo'n single als deze zeker wel nut, denk ik. Uh, geïnspireerd uh, op uh, alles wat er in de wereld aan, uh, aan de gang is, heeft Frank Bond dit nummer geschreven. Zal ongetwijfeld ook op het derde album uh, terechtkomen. Het de nummer heet Plea for Peace. In their fights Still I want you to believe In me There's not much drama in my fame Your friends and lovers will die of age And no one ever dies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 en dan hoor ik ook van achteruit hoor ik op een gegeven moment... ja, het is vrouwendag, ja. Dan waarvoor denk je dat ik alles aan het doen ben... met een aantal vrouwen hier in deze uitzending? Eh, dat was Fabiana Dammers overigens met Nobody Knows. Eh, ook eh, iemand die toch haar mannetje heeft weten te staan in de muziekland. Getuige uit album The Girl You Love. En dat nummer, dat gaat over een dame in de muziekindustrie... Eh, die daar toch wel de nodige bedenkingen tegen heeft. En dan, uh, plea for peace, uh, dat is uh, dan even een uitstapje naar mannen. Maar goed, uh, mannen wel met ballen, om dat uh, zo maar te zeggen. Want ze durven een uh, pleidooi te houden voor de vrede. En dan kom ik uit bij een dame die hier geweest is. Dat is Daisy de Croo. En die heeft nu toevallig een nummer uitgebracht, waar... Juist dat verhaal van die vrouwen nog eens een keer uh, flink onder de aandacht uh, wordt uh, gebracht. Hierop getreden. Volgens mij heeft ze het nummer hier ook uh, gespeeld. Het nummer dat heette Yellow Fingers. Nou, die ga je dus nu horen. is dat er inmiddels een bandwisseling heeft plaatsgevonden binnen Dakota. En die band, dat bandlid wat erbij is gekomen, heeft ook toevallig hier gespeeld. Dat is Jasmin van der Waals. Die heeft hier samengespeeld met Daisy de, met Ducro, die je er net ook hebt kunnen horen. Met het nummer Yellow Fingers, die voor dit verhaal zit. Zo zie je dat er toch nog een kleine verbinding is tussen de een en de ander... En uh, ja, in het uh, blokje ervoor hoorden we dus uh, Fabiana Dammers onder andere. Maar dat is weer vergelijkbaar met een uh, andere krachtige dame... die je in het eerste uur hebt uh, gehoord, Aion. Zij brengt hetzelfde uh, werk uit uh, op het King Forward uh, Record Label... waar bijvoorbeeld ook bij uh, ja, uh, Dandelion en Alaska hun werk hebben uitgebracht. Uh, um, ja, uh, over Alaska. Die zijn nog druk bezig en het eh met het, uh, het afronden uh, van hun derde album kan in ieder geval wel een klein beetje... een tip van de sluier oplichten. Het is bijna klaar. Dus dat, uh, dat, dat, daar zit iets aan te komen. Dat, dat gaat wel goed uh, komen met, met dat derde album. En uh, ja, sowieso zullen we er hier uh, bij uh, Alternative FM... Uh, de nodige aandacht aan uh, gaan besteden. Dus dat sowieso. Um, Bare Hands, trouwens het nummer van Dakota... wat je net hebt uh, kunnen horen... dat is uh, gebruikt bij een, uh, bij een serie. Ik uh, mag even weer uh, moeten nadenken... van welke serie dat ook, wel, ook alweer is. Maar het is Netflix. Daar, uh, daar, is, uh, daar hebben zij... Ja, dat is opgevallen. En toen uh, de mensen van Netflix bij die serie... En uh, toen hebben ze gezegd van... mogen wij dit nummer gebruiken bij die tv-serie? En dat hebben de dames natuurlijk wel goed uh, gekeurd. Dus zie je maar weer, op deze internationale vrouwendag... Uh, spelen de Nederlandse vrouwen zelfs ook nog in de muziek... een behoorlijke grote rol. Dus ik, ik zeg het er maar even bij. Uh, de, de, we zijn er nog niet af hoor, van de dames. Nee, ze komen nog, uh, nog behoorlijk uh, aan bod. Zeker deze dame... Want het is pure rock'n'roll uit de Rotterdam. Dus voor de mensen die het even wat minder kunnen verdragen, zou ik zeggen even een streepje minder. Het is wel even lekker. Lijker met Gypsy Salto en Chantal Lima. Met, natuurlijk ook de Indie Sound vanuit uh, Hoofddorp. Want daar komen de jongens vandaan. Nexer Shape met kantoor En dat nummer uh, daarvoor, hoorde je, komt weer uit Vlaardingen, Rotterdam. Want uh, je zegt niet tegen een Vlaardingen dat het een, uh, een filiaal is van Rotterdam. Want dan worden de Vlaardingers erg boos, heb ik me al laten vertellen. Leiger met uh, Gypsy Salto. Een van uh, mijn uh, collega's uh, zit daarin. Chantal Ipma, want uh, zij doet ook radiowerk. Ik geloof dat dat binnenkort dat ze daar ook weer te horen is. En dan onder de vlag van de popunie. En daar doe ik ook wat mee. Want zo af en toe schrijf ik nog wel eens een recensie voor een van de Rotterdamse popmuzikanten uit die stad. En dat Rotterdam leeft en dat ze ook goed voor de opvolging hebben gezorgd. Dat wijst Facebook wel uit. Dus dat kan ik er dan nog wel even bij zeggen. Ook een muzikale stad is deze stad Utrecht. En daar hebben ze ook weer een hele mooie single vandaan. Panday, De opvolger van, nou, moet ik even nadenken, van zo'n band met Sophie Platenkamp ooit geweest. Ben even die naam kwijt, maar tegenwoordig is dit de opvolger. je hoort natuurlijk Kim Ennekens. dat we ze alle twee een beetje achter elkaar hebben gezet. Sophie Platenkamp, de frontvrouw van Feline... heeft ooit samengewerkt met bijvoorbeeld Ruben van Wigge... met Emiel Schaap en met Art Pinto... die je dus net in die andere band hebt gehoord, Panday... die opvolger was destijds van Capgrass En daar speelde dus deze Sophie Platenkamp dus ook in mee. Ik heb de naam dus gevonden. Ik moest even nadenken, maar het was met een C... En dan moet je toch eventjes in je lijstje kijken... en ook in mijn bovenkamer... om te weten van... hoe zat het ook alweer? Het is uh, destijds ook een band uh, geweest... die een beetje ontstaan is op het conservatorium van Amsterdam. Daar ontstaan heel veel van dit soort uh, muziekbands... en. Het jammerige is dan eigenlijk dat het dan uh, toch weer uit elkaar valt. Ubrig is daar trouwens ook een voorbeeld van. Met bijvoorbeeld Chris Kok, Marnix Dorrestein en Donata Kramars. Uh, die Donata Kramars is uh, samen nu uh, met nog iemand uh, verder gegaan uh, met uh, No Soyo. Uh, Marnix Dorrestein heeft ook wel het nodige op zijn naam staan. Met name het uh, verhaal met Herman van Veen. Heeft hij twee albums uh, als producer opgenomen. En met X is hij ook nog redelijk... ...bekend geweest in een uh, alternatief muziekcircuit. Uh, dus dat uh, mag ik dan toch wel even stellen. Um, dan zijn er nog uh, twee singles die nog... ...twee nieuwe singles die nog gedraaid moeten worden. Die zitten in dit blok. Hoewel die ene, dat is uh, de eerste die je nu gaat horen... ...die is eigenlijk opnieuw gemasterd. Uh, die heb je wel eens eerder gehoord... ...maar dit is de uiteindelijke versie zoals het uh, geworden is. En bovendien uh, zijn uh, Mike en Dylan hier ook uh, geweest... Drie maal geloof ik al uh, inmiddels. Misschien zelfs al vier. Ik ben het, ik ben het tel kwijt. Uh, ze komen uit, uh, uit Haarlem en ze gaan, uh, in april gaan ze de, hun debuutalbum presenteren. Dit is erop te vinden. Daarachter hoor je de nieuwe van Jerusa samen met Jan Koyman Maybe we still got time. Vandaag uitgebracht. Ook speciaal op deze dag. De Internationale Vrouwendag. En Low Edek Sound System dat spreekt voor zich. Want daar zit... Dus Maaike van der Weijden op te horen. Dit is het nummer zoals die uiteindelijk op de debuutalbum gaat komen. Broken. Don't mind. Ik ben weer blij dat zij weer een, een nieuwe single dat heeft ze samen gedaan met uh, Jan Kooijman die duidelijk ook op uh, dit uh, dit werkje het uh, terug kunnen horen. May we will still got time, Jerusa vandaag jarig ook op deze internationale vrouwendag. Maar wat in stem. En ik krijg er ook weer kippenvel van. Van de single die ze op dit moment weer heeft uitgebracht. Met, uh, met Jan Kooyman. Maybe we'll still got time. Zoals ik al zei. En daarvoor Low Addict Sound System. Uh, de uiteindelijke versie zoals die geweest is. en krijg je dan weer het commentaar van. Uh, ja Je bent uh, ongeveer vier keer geweest. Ja maar één keer als dus DJ. Dat maakt niet uit, beste Dylan. Uh, dat uh, dat uh, rekenen we gewoon mee, want uh, dat was onder de vlag van uh, Low Eric Sound System. Uh, ergens in april. Ik, uh, je moet uh, maar even goed gaan kijken. Ik dacht ergens rond de 12, 13, de 14e die kant uit. Dan uh, gaat hij uh, zijn. Uh, samen met uh, Maaike van der Weijden gaan ze dus het debuutalbum presenteren. En dat doen ze dan uh, in Haarlem. En ik ga ervan uit dat dat uh, in patronaat is. Krijg ik zo weer een bericht hoor. Ja, patronaat, ja. <laughs> dus, uh, 25, ja, 25 wat? 25 uh, april. Oh, 25 april. Ja, dat zal, uh, dat zal gerust. Ja, hij gaat dus... Nee, in Arnhem. Kijk aan. Je krijgt dus uh, gewoon uh, heel duidelijk het, uh, het uh, verhaal uh, te horen. Het, uh, het zal, zal dus daar gaan plaatsvinden. Omdat heeft natuurlijk uh, 25 april, dat is uh, de datum... En het uh, zal in Arnhem gaan plaatsvinden. Dus dat uh, is, de, is de plaats van handeling. 12 april. 25 april. 12 april. 25 april. Ja, leuk. Leuk, uh, Dylan. Maar, ik, maar je zit nu zo uh, maf. Uh, allebei religio's. Ja, nou fijn. Dank je. Ik, uh, ik, ik sluit af. Want ik heb nog maar uh, drie minuten die ik nog moet, uh, moet vullen. Het is leuk uh, live als je aan het chatten met mij. En ik geef dus nu antwoord op het, uh, op het hele verhaal. Uh, wat betreft het uh, release uh, verhaal. 12 april dus in Arnhem. 25 april in het patronaat. Dat is het verhaal. Dank je Dylan dat, uh, dat je dat eventjes via de chat uh, nog eventjes heb uh, willen melden. Dus uh, dat uh, weet ik dan ook weer. Ik heb nog één nummer uh, klaarstaan. Dat is een dame die hier ook uh, gaat komen in, uh, in Zandvoort. En dat is Lilith Merlet. Jazz, maar dat gaat ze dan met een gitarist doen. En dit nummer staat op de EP. Concrete Heart. Straks veel plezier met Benno. I think I took you by surprise Save me is what you read in my eyes Take me, I'm yours say your paradise I left to come back to do it again We always end up where we begin As the sun comes up and you're not there All I wish is for you Concrete heart, but I wake to the sound of your echo I'll never forget the night on which I first laid eyes On you, your desperate soul, my baby, you were a surprise I... I took you home and I paid the price For all the times I rolled the dice But didn't you know a concrete heart too? Didn't you know I'd only love you? And as the sun comes up and you're not there All I wish is for you to stroke my hair. If you stay I might let you catch a spark Through the mighty walls of my concrete heart But I wake to the sound of your echo. You weren't there, and all I wish was for you to stroke my head. If you had said I have let you catch a spark through the mighty walls of my concrete hut when the sun came up, and you were there. All I wish was for you to stroke my head. If you had stayed, I would have my Op 104,5 en in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Christian Bonenbakker met het NOS journaal. President Trump heeft officieel bevestigd dat hij de import van staal en aluminium gaat belasten. Hij deed dat in het Witte Huis, omringd door Amerikaanse metaalarbeiders. Die wil hij met de maatregel beschermen. Voor staal gaat een importtarief van 25% gelden, voor aluminium is dat 10%. Vorige week leek Trump de omstreden heffing voor alle landen op dezelfde manier in te voeren, maar nu zegt hij dat hij dat flexibel wil doen. Ze maakt hij voorlopig een uitzondering voor de buurlanden Mexico en Canada. Alle landen kunnen over de importheffing onderhandelen, zei Trump. De presidentcommissaris van ING, Jeroen van der Veer, staat achter de forse loonsverhoging voor topman Hamers. Internationaal gezien is een beloning van 3 miljoen euro per jaar niet veel, zegt van der Veer. Bovendien wordt de beloning uitbetaald in aandelen die Hamers lange tijd moet houden. Van der Veer zegt dat hij de commotie over de loonsverhoging wel had zien aankomen. Drie gemeenten hebben per ongeluk privégegevens van kandidaat-raadsleden naar de NOS gestuurd. Het gaat om de gemeenten Woerden, Leiderdorp en Deventer. De NOS wilde kieslijsten verzamelen en had alleen openbare gegevens moeten ontvangen, zoals de naam en woonplaatsen.